Bij de eerdere luchtaanvallen waren volgens Moskou ook al tientallen strijders van de al-Nusra gedood. De leider van de terreurgroep raakte toen gewond. Het Iraakse leger meldt dat de stad Hawija is heroverd op IS. Hawija was het laatste stedelijke gebied in Irak dat nog in handen was van de terreurbeweging. Er zijn de afgelopen weken bijna 200 strijders gedood. In Irak heeft de IS nu alleen nog een strook land bij de grens met Syrië in handen. Het gaat de goede krant op met de Nederlandse musea... zegt de museumvereniging bij de presentatie van de jaarcijfers. Er kwamen meer bezoekers, vooral buitenlandse toeristen en schoolkinderen. Toch waarschuwt de museumvereniging dat veel musea verlies lijden doordat de overheid minder subsidie geeft. De ochtendspits was volgens de ANWB de drukste van het jaar. Rond de 8 uur stond er vanwege het onstuimige herfstweer... en enkele ongelukken 754 kilometer file... vooral in het midden en zuiden van het land.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 Wat momenteel speelt is een uh, ongeluk. Een auto met aanhanger geschaard op de A28. volle richting Amersfoort. Tussen Strandhorst en Amersfoort vat Horst bijna drie kwartier vertraging. De rechte reishok is dicht. Verkeer naar Amersfoort kan beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Tot zover de verkeersinfo.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 Dat we weer in de lucht zijn bij ZFM Zandvoort. En dan heb ik het natuurlijk over ons gezellige programma. ZFM luncht, Zandvoort luncht, mag ook. En ik hoop natuurlijk dat er op dit moment heel veel mensen luisteren of meekijken. Want dat kan natuurlijk ook via de camera's die geïnstalleerd zijn. Dus uh, ga naar het internet en zoek de site op www.zfm-live.nl. En dan kunt u meekijken in de studio. Ik zit gelukkig niet helemaal alleen vandaag. Ruud is er niet. U weet wel, Ruud Jansen die normaal gesproken het programma presenteert. En die ik ondersteun als sidekick. Ruud is deze week uh, heel erg druk bezig met een tentoonstelling van Kees Keeman, een schilder in uh, Beverwijk. Dus ik neem de honneurs waar en uh, ik word gezelschap gehouden door mijn kleinzoon Sam. U zult denken, moet de jongen niet naar school? Uh, eigenlijk wel, maar de leraren staken vandaag, dus hij gaat gezellig met opo mee. Nou, nogmaals hartelijk welkom bij uh, ons lunchprogramma. Ik heb een aantal uh, gezellige muziekjes meegenomen. Ik heb een uh, aantal artiesten opgezocht die vandaag jarig zijn dan wel overleden. En waar wij wat aandacht aan gaan besteden. Ik uh, ga natuurlijk ook het regionale nieuws aan u brengen. Het weerbericht voor vandaag en de komende dagen... En we gaan ook uh, om één uur een leuke conferentie uitzenden na het één uur nieuws en uh, reclame. En dan ga ik later in de uitzending ook nog kijken of ik contact kan leggen met collega Henny Rukert. Die morgen um, ook voor Lunch doet, maar dan Zandvoort Lunch Sport. Waarin hij altijd tal van hele gezellige, belangrijke, getalenteerde sporttalenten ontvangt. En ik ga graag van hem horen wie morgen bij hem op bezoek komt. Nou, genoeg geleutert even. We gaan eens kijken uh, of we een leuk nummer kunnen vinden. Nou, ik heb er één gevonden. We gaan even terug in de tijd met Lynn Anderson. Een uh, roze tuintje. Nou, die waai je wel weg vandaag, die rozen Zit Er zitten geen rozen meer aan. Oké, okay, Rose Garden, komt ie.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 We vergeven er wel, toch, luisteraars? Het was gelukkig een mooi nummer, dus dan nemen we het niet zo uh, heel hoog op. Uh, een, een andere fijne zanger die ik uh, meegenomen, uh, zo, zo, met zo'n rauwe stem. Ik vind het geweldig om af en toe eens zo wat warm te horen. Laten we gaan luisteren naar Paolo Conte met Via Con Me. Weer, yeah, yeah. weer.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 It's wonderful I dream of few chips, chips, du tu do du, cibu, ci-bu, du tu do-do-du, ci-buc, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via.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 Vieni, vieni, vieni via con me Entra in questo amore buio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 du Paolo Conte dames en heren en dan is het nu tijd. Ik kijk even naar het klokje. En dan is het de hoogste tijd, gaat het worden, voor onze rubriek, de 3 in 1. Daar had ik u net niks over verteld, maar dat is natuurlijk een onderwerpje wat iedere dag bij Zandvoort Lunch terugkomt, behalve dan bij uh, Zandvoort Lunch Sport. Voor de rest vier dagen per week, de 3 in 1. Nou, wat houdt het nou in? We uh, nemen een, uh, een drietal nummers, uh, ofwel van dezelfde artiest of groep. Of wel met hetzelfde onderwerp. Vandaag heb ik voor u gekozen voor een groep, voor een band. Ik wil graag drie nummers laten horen in de 3 in 1 van Credence Clearwater Revival. En ik hoop dat u daar natuurlijk gelukkig mee bent. Komt ie! 3 in 1 3 1 Dat waren ze dan. De 3 in 1. En uh, u heeft ze vast herkend, hè? Het eerste nummer was uh, van Creedence Creed, Water Revival. I Put a Spell on You. En daarna kwam van hen Up Around the Bend. En als laatste had ik uitgekozen Bad Moon Rising. Lekker, hè? Weer even helemaal terug naar vroeger. Weet je, wat is zo'n nummer wat ook weer teruggaat naar vroeger. Um, maar dan op een heel ander niveau. Een mooi nummer. Over de vrouw.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 He's in jail. Tell me. Said again. Said again. I what makes men jealous of each other? Sometimes turn against his brother.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 When you feel sad and when, she, and when you feel blue She knows her place no woman, Right beside you no woman, Right beside you no woman, And I want to know no What makes man Stop tiring Lekker, u herkende hem natuurlijk al. James Brown, uh, de grote soulman. En dan uh, gaan we nu op uh, naar het regionale nieuws. Hoop ik. Kijken of het weer lukt. Het nieuws bij ZFM Zandvoort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 ...250 kilo zwaar was. Omdat de overleden zeehond recht voor een strandpaviljoen lag... ...moest hij toch met enige spoed worden weggehaald. Vanwege het tijdstip heeft het RTZ-velse de hulp ingeroepen... ...van de strandvonder van IJmuiden, David Cox. Hij heeft een unimog met kraan, whatever that may be. gaat ga het zo eens even opzoeken. Het dier is vervolgens met behulp van de strandvonder geborgen en afgevoerd. Vanochtend reden er geen treinen tussen Haarlem en Voorhout... en dat kwam doordat er door de storm een boom op het spoor was gevallen. Het zorgde voor veel problemen op het traject van Leiden Centraal naar Den Haag Centraal... want door de boom hebben de intercities vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de problemen weer opgelost. Ook zijn door de herfststorm vandaag... 150 vluchten geannuleerd op Schiphol. Vluchten die wel doorgaan, lopen geen vertraging op. De zware windstoten hebben ervoor gezorgd... dat veel vliegtuigen niet konden opstijgen. De luchtvaartmaatschappij KLM heeft 144 vluchten gecanceld. En van wie de andere vluchten zijn, is niet bekend. Vrijdag 16 oktober... Ach, 16... Hoe kom ik erbij? Vrijdag 6 oktober eentje te veel er aan toegevoegd. Dus dat is morgen al, jongens. Dan organiseert On Air Dance een kinderdisco in de zaal van Pluspunt. Alle Zandvoortse kinderen zijn welkom op deze kinderdisco, die tussen 7 uur s avonds en 9 uur s avonds plaats zal vinden. Een gezellige avond gaat het worden met veel dans, spel en natuurlijk goede muziek. Ja, de entree is gratis en een consumptie kost 50 cent. De dj's Anita en Roy zullen de Zandvoortse kinderen graag ontvangen. Dan iets even om de komende tijd over na te denken. Doe ik het wel, doe ik het niet? Op maandag 30 oktober 2017 start het De Rode Kruis afdeling Zandvoort weer met een nieuwe EHBO opleiding. Eerste hulp bij ongelukken is nog steeds een belangrijke activiteit van het Rode Kruis. En het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen... als er een ongeluk gebeurt of als er iemand niet goed wordt. Tijdens de cursus leert u hoe te handelen bij een bloedneus... maar u leert ook hoe u iemands leven kan redden bij een hartstilstand. En uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan eerste hulp aan kinderen en baby's... want het is toch weer heel wat anders dan eerste hulp bij grote mensen. In twaalf avonden wordt u opgeleid door bevoegde ervaren instructeurs... en de lessen worden gegeven op de maandagavond van 8 uur s'avonds tot 10 uur... in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan te Zandvoort. De kosten zijn 200 euro, euro en dat is inclusief boeken, materiaal en examengeld. Trouwens, bij de meeste zorgverzekeraars krijgt u een deel van het cursusgeld vergoed... En mocht u na de cursus besluiten u in te zetten als vrijwilliger voor de afdeling... dan krijgt u restitutie van het bedrag onder voorwaarden terug. Bent u enthousiast geworden? Nou, meld u zich dan aan bij uh, uh, Martini Jouwstra... en bij voorkeur via een e-mail naar mejouwstra-hotmail.com. Ja, ja. En dan komen de bokbierfeesten er weer aan. 7 oktober bij Laurel en Hardy van 6 uur s'avonds tot 10 uur. En 22... Uh, nee, van, vanaf 6 uur s'avonds bedoel ik gewoon. En 22 oktober bij het Wapen van Zandvoort vanaf 5 uur. Nou, tot zover dan het regionale nieuws. En dan gaan we nu overschakelen naar het weer... Maar waar ben ik? Ah, ik ben hier. Daar komt hij. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Tja, afgelopen nacht viel er geruime tijd regen en ook vanochtend uh, regende het nog enige tijd door. Maar na een frontpassage gaat het opklaren. Nou, dat is inmiddels dus gebeurd. Er is nog wel trouwens een enkele bui mogelijk. De Noordwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig over land en hard tot stormachtig aan zee. Met kans op zware windstoten tot lokaal meer dan 100 km per uur. Ik heb me trouwens net laten vertellen dat er een paar windstoten van 130 km per uur werden gemeten. Gaan we eens kijken wat er vanavond gaat gebeuren. Nou, vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot enkele buien. De noordwestenwind waait onverminderd vrij krachtig tot hard en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Vrijdag tot en met maandag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook elke dag weer tot regen of enkele buien. Dus houd de zuidwester bij de hand, dames en heren. De overwegend matige tot krachtige wind waait uit het westen tot noordwesten en de temperatuur gaat stijgen naar een vrij koele 14 tot 15 graden. Dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. En dan gaan wij gauw door met een gezellig nummer. Als ik tenminste open had staan. Dat ga ik nu voor u doen. <laughs> ja, het is wat hè, met die live radio. En ik had alles klaargezet in Spotify. Er is zo'n prachtig programma ervoor. En dan vraag je erom en dan is alles weg. We gaan even weer uh, terug in de tijd. En daarna ga ik een nieuw nummer voor u draaien. Do It Again van Stiliden. again van Steely Dan En ik had u een uh, nieuw nummer beloofd. Nou, dat is uh, het nummer, nieuwe nummer van uh, het nieuwe album van Jamie Lawson, A Little Mercy. A Little Mercy.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 Ja en dan gaan we luisteren naar uh, Ismael Rivera die vandaag jarig is, en uh, we gaan luisteren naar het nummer El Nazareño. Jesta tiene tu rock toro se refleja en la alegría. En nou niet jokken, hè? nou niet jokken. Kon u blijven zitten op de stoel? Ik geloof er helemaal niks van. Ik in ieder geval niet. Als je toch deze muziek hoort, dan moet je toch bewegen. Hè? Daar kan je toch helemaal niks aan doen. Toch? Uh, in ieder geval, dit was dus in het kader van... Artiest in het Licht. Ismael Rivera. En hij zong het liedje El Nazareno. El Nazareno, dat is de, uh, onze uh, lieve heer Jezus van Nazareth. En wat hij zong was... Jezus van Nazareth heeft mij gezegd... dat hij goed voor mijn vrienden gaat zorgen. Nou, in ieder geval Ismael Rivera. Het is een, uh, hij is geboren op 5 oktober 1931 in Puerto Rico. En daar is hij ook weer overleden inmiddels op 13 mei 1987. Hij uh, geldt als een legende op het gebied van de Latijns-Amerikaanse salsa-muziek. Nou ja, zoals u dat net al hoorde, dat kan ook eigenlijk niet missen. Dat, dat is legendarisch. En uh, op zijn 17-jarige leeftijd speelde hij al mee in de band van Rafael Cortigo. En uh, hij trad pas echt toe in dienstband in 1954. En samen met het combo de Cortigo werden 17 platen opgenomen. En eind jaren 50 kreeg hij van Benny Morey de bijnaam El Soñero Mayor. Nou, we vinden het prachtig. Fijn dat hij jarig was... En uh, dat, we, dat hij zulke mooie muziek heeft nagelaten. We gaan even naar de volgende. Artiest in het licht. En dat wordt uh, de jarige Steve Miller. Some people call me the space yeah.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 Smoker Ja, ja, ja, ja. De Joker van de Steve Miller Band uh, natuurlijk. En uh, ja, hij is jarig vandaag. Eens even kijken. Steve Miller, uh, geboren op 5 oktober 1943. En uh, hij was onderdeel van een Amerikaanse blues en rock and roll band. Hij was ook een rock and roll gitarist. En hij vormde natuurlijk in de Steve Miller Band. Dit gebeurde in 1968 met Skaggs als zanger. En met deze band behaalde Miller zeker in zijn grote thuisland grote successen. En nadat de Steve Miller Band stopte met het uitbrengen van platen... bracht Miller onder eigen naam nog twee albums uit. Maar ja, die waren een stuk minder succesvol. Nog een Miller die vandaag jarig was... want dat is ze inmiddels niet meer, want ze is al overleden... In, uh, op juli, 5 juli 1997. Maar geboren op uh, oktober, uh, 5 oktober in 1977. Dat was Elva Ruby Miller. Oftewel Mrs. Miller. Nou moet ik u heel eerlijk zeggen. Uh, we gaan zo uh, eruit natuurlijk voor het 1 uur journaal. Ik ga u even wat van de laten horen. Maar uh, uh, zorg dat u dicht bij het toilet bent. Uh, zodat u een dat u niet in uw broek plast van het lachen. Hier komt ze, Misty Blue, Miss Elva Miller, die jarig zou zijn vandaag.